1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. 10% van de 65-plussers is onder voet. De marten Toonderprijs 2012 gaat naar Joost Zwarte. En China sluit Tibet voor toeristen. Vanmiddag zonnige periode. Ook wat buien. In het zuiden en oosten daarbij kans op onweer. 16 graden wordt het in het noorden, 19 graden in het zuiden. Vanavond dan wordt het geleidelijk droger, morgen veel bewolking en geregeld regen. Wel is het dan aan de warme kant met maximaal rond 19 graden. 10% van de zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland is onder voet... zegt de Vrije Universiteit Amsterdam na een onderzoek. Sommige ouderen eten veel te weinig vanwege depressie of rouwverwerking. Anderen omdat eten pijnlijk is. Ze nemen dan bijvoorbeeld vanwege een slecht zittend kunstgebied een kopje soep in plaats van een maaltijd.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 Het aantal zal toenemen tot 563.000, verwacht het UWV. De meeste banen zullen verdwijnen in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. Volgens het UWV krijgen bepaalde groepen werkzoekenden het moeilijk. Wij uh, verwachten dat uh, met name mensen die uh, ouder zijn, 55-plussers, maar ook mensen met een arbeidshandicap, dat die met name erg veel last zullen hebben bij het vinden van een baan. Dat heeft te maken met, uh, ja, op het moment dat er veel mensen werkloos zijn, heeft een werkgever een uh, brede keus. En die uh, keus die komt toch uh, vaak uh, uit bij mensen die of wat jonger zijn... of die uh, uh, nog werkend zijn of hele recente werkervaring hebben. De Marten Tonerprijs 2012 gaat naar Joost Zwarte. Dat is net bekendgemaakt. Uf de prijs gaat naar striptekenaars... die een bijzondere bijdrage aan het beeldverhaal hebben geleverd. Sinds uh, 2009 wordt hij uitgereikt. Joost Zwarte, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, de vraag is dan, uh, waar was u toen u het hoorde? Uh, um, uh, ik ben bij ingelicht door, uh, door de organisatie en uh, met een smoes uh, kwam er ineens uh, een delegatie binnen per taart. Ja. En, ik, uh, en, en toen ze zeiden, u bent de winnaar van de Martin-Tonen-prijs, vind je. Uh, uh, maar kom gezellig binnen. Ja. Uh, het, bleek, het bleek echt zo te zijn, dus we hebben maar een fles champagne ontkurkt. U dacht eerst nog, het is een grap. Ja, ik dacht eerst is een grap. Dat, dat kwam ook. Ik, ik was eigenlijk zo druk met werk, ik, eh, dat ik was helemaal niet bezig met, met daarover na te denken, over dit oh. soort dingen. Toen bleek dat het echt was, u krijgt ja. de Martin prijs. Een, een erkenning voor uw werk. Ja, dat, dat is het absoluut. Het is een, uh, het is een prijs die, uh, die eerst naar Jan Kruis is gegaan en daarna naar Peter Pontiac. En uh, het heeft te maken met de verdiensten voor het stripverhaal. Ja. Nou ja, ik ben een jaar of veertig geleden begonnen met, uh, met het tekenen van strips. En daarna is men in mijn carrière, zeg maar, allerlei kanten op gegaan. Maar, maar altijd, uh, wat mij betreft, is het stripverhaal de moeder aller kunsten. En uh, zeg maar, het verhalende wat je erin hebt, de relatie met, je, met de lezer, is altijd een heel belangrijk ding. En het afgelopen jaar heb ik weer aardig wat strippagina's getekend. En uh, dat zal voorlopig nog wel even doorgaan. Ja, voor degenen die uw werk niet kennen, uh, ik, ik heb net even wat gegoogeld. Uh, ja. Ja, als je de, de afbeeldingen ziet, de klare lijn, zo heet het ook, hè? Ja, ja dat, dat, dat is de, de, de naam. Die hoort bij de stijl zoals ik die hanteer. Dat betekent dat je alle figuren tekent met een contourlijntje... en dat je het inkleurt met foto's. Ja, en, en, en ja, daar bent u zo'n beetje de, de grondlegger van. Nou, niet helemaal de grondlegger, want je hebt natuurlijk tekenaars die dat in het verleden al lang gedaan hebben. Hè. Het is, uh, het, uh, ik weet in Amerika, George McManus is heel belangrijk, en Alain Saint-Hougain. Maar als je, als je zegt dat Hergé in die stijl tekent, dan, ja. uh, dan weten de meeste in mensen strips, wel hoe die elkaar zit. Ja, dan weten we ongeveer ja. hoe, hoe het eruit ziet. En Ben boven, bovendien, ja, nou lijkt het alsof u striptekenaar alleen bent, maar u bent veel meer. Ja, ik... ik ik heb in mijn carrière ontzettend veel, veel dingen gedaan. Ik heb uh, natuurlijk in relatie tot Strip... Uh, uh, uh, het initiatief genomen tot de Stripdagen Haarlem... een uh, tweejaarlijks festival. Ja. Uh, een uitgeverij begonnen samen met mijn vriend Hans Joustra... Uh, om stripboeken uit te geven... En uh, ik heb ook uh, vorm kunnen geven aan het Hergé Museum in Louvain-la-Neuve. Maar los van al die dingen heb ik ook architectenwerk gedaan. Ik heb de, de toneelschuur in Haarlem ontworpen. En uh, affiches en postzegels. En dat, dat is misschien wel leuk. Dat, uh, uh, ik heb ooit de kinderpostzegels gedaan in 1984. En dat was voor het eerst dat er een stripverhaal op een kinderpostzegel terecht kwam. Ik feliciteer van harte met het uh, winnen van die derde uh, Martin Toonderprijs. Dankjewel. Uh, 8 september wordt hij uitgereikt. Ja, dat heb ik ook gehoord. Op ja. het stripfestival in Breda, hè? Ja, wordt vastfeest. Goed. Dankjewel nogmaals, Joost Zwarte. Goedemiddag. Ja, ook bedankt. Dag. Dit is het NOS-journaal. Het Dorald Megens. Afghanistan. Daar zijn 22 mensen omgekomen bij een dubbele zelfmoordaanslag... in de buurt van een NAVO-basis. 50 gewonnen zijn er.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 In Rusland heeft ook de Senaat ingestemd met een wet die de boete voor deelname aan illegale demonstraties drastisch verhoogt. In plaats van 50 euro wordt de boete meer dan 7000 euro. Gisteren keurde de Duma de wet goed na een stevig debat van 11 uur. Alleen de handtekening van president Poetin is nu nog nodig om de wet te laten ingaan. Correspondent Kisha Hekster zegt dat Poetin er alles aan doet om het zijn tegenstanders zo lastig mogelijk te maken.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 De gemeente Enschede eist dat de motoclub Satudara... voor 31 oktober is vertrokken uit het clubhuis in die stad. Dat voldoet volgens de gemeente niet aan het bestemmingsplan... en de brandveiligheidseisen. Ook is de horecawet mogelijk overtreden... en is er verbouwd zonder vergunning. Volgens de gemeente Enschede heeft de eis tot vertrek... niets te maken met het feit dat Satudara in verband wordt gebracht... met criminele activiteiten. Als de motoclub nou weigert te vertrekken, grijpt de gemeente in... en dan zal de club worden gedwongen weg te gaan, zo staat in een brief.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 De Chinese overheid is gestopt met het afgeven van die visa. Het is onduidelijk wanneer toeristen weer naar Tibet kunnen gaan reizen. Sport. De eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal op het EK... wordt geleid door Damir Skomina. De Slovene is aangewezen als scheidsrechter voor Nederland-Denemarken. Die wedstrijd wordt zaterdag gespeeld in Garkov. Duitsland is twee dagen voor het begin van het EK... om één plek gezakt op de wereldranglijst. Die manschaft is voorbijgestreefd door Uruguay... en is nu terug te vinden op plaats drie... Spanje voert de lijst van de FIFA nog altijd aan. Nederland blijft vierde. Portugal is door de matige resultaten in de laatste Interlands vijf plaatsen gezakt. Staat nu tiende. Derde ploeg in de pool van Nederland. Denemarken schuift op naar negen. Daardoor bestaat de groep van Oranje op het EK nog altijd uit landen die in de top tien staan. Roland Garros dan. Daar proberen Rafael Nadal en Andy Murray zich te plaatsen voor de halve finale. Mark Brasser in Parijs. Mark, gisteren heb je twee vijfsetters gezien. Novak Djokovic en Roger Federer plaatsen zich uiteindelijk... met de nodige moeite voor de halve finale. Vandaag weer van dat soort partijen? Ja, daar is het hoop natuurlijk wel op. Het was een uh, fantastische dag gisteren. Uh, ja, de vraag is of er vijf setters gaan komen. Kijk, Nadal speelt uh, op het centercourt... de tweede partij op het centercourt. Er is eerst een kwartfinale bij de vrouwen, Kanepi, Sharapova. Daarna komt Nadal. Hij speelt tegen Nicolas Almagro. Nou, als we kijken naar de statistieken... dan zien we dat Nadal nog nooit verloren heeft van Almagro. Uh, Nadal in topvorm, heel weinig games tegen... Nog geen set verloren. Dus de vraag is of dat zo'n spectaculaire partij wordt als gisteren. Dat zou wel eens kunnen gebeuren bij de andere, de laatste kwartfinale ook bij de mannen. Dat is ook de tweede partij op, uh, op Lenglen. Ook uh, Eerst wordt daar een vrouwenpartij gespeeld, Svedova tegen Kvitova. Ja, en daar speelt dan David Ferrer tegen Andy Murray. En dat is toch wel een partij ja, wat wel een echt gevecht, wat wel een echte clash kan worden. Andy Murray ja, doet nog altijd voorkomen en misschien heeft hij dat ook wel eh, last van zijn rug. David Ferrer maakt net als Nadal heel veel indruk. Nog geen set verloren, heel weinig games tegen. Dus Ferrer-Murray, ja, dat belooft een echte gevecht te worden. Nadal denk ik toch dat hij met drie of vier sets wel klaar moet zijn hm. met zijn landgenoot Almagro. Die Ferrer, is dat, is dat nou de outsider van het, van het man Nou, als hij dit, ja, als hij deze... Nou, hij heeft, hij heeft een beetje pech, want als hij deze ronde doorkomt, als hij inderdaad Andy Murray pakt, en dat zou zomaar kunnen, ja, dan speelt hij in de volgende ronde tegen Nadal. Dus ja, dat is dan wel weer een heel erg lastig verhaal voor, uh, voor Ferrer. Maar ja, kijk, er wordt altijd gesproken over een top vier, en Andy Murray hoort bij die top vier, maar dat zou wel eens zo kunnen zijn dat inderdaad Ferrer vandaag één speler uit die top 4 in ieder geval gaat uitschakelen. Mm. Over outsiders gesproken. Bij de vrouwen barst het ervan. Maar de grote favoriet uh, zien we vanmiddag ook, hè, Sharapova. Ja, Sharapova. Die opent zometeen het bal op het centercourt inderdaad. Ja, van alle speelsters die er nog over zijn. Mark Vitova zit er ook nog in. De Wimbledon winnares van vorig jaar. Maar Sharapova steekt daar toch wel met kop en schouders bovenuit. Mentaal sterk. Uh, speelt niet het allerbeste tennis. Maar goed, dat, dat doen de meeste vrouwen hier niet. Maar Sharapova is echt een... een, een ja, de favoriete. Was ze eigenlijk in aanloop naar dit toernooi... al samen met Serena Williams? Nou, die er natuurlijk heel snel uit in de eerste ronde al. En Sharapova doet gewoon wat ze moet doen. Ze wint er partijen. Niet altijd heel makkelijk, maar ze wint ze wel. Ja, hij is mentaal sterk, blijft tot de laatste bal knokken. Ja. En, de, en dat zal uiteindelijk de doorslag gaan geven. Mark Brasser in Parijs wel. Mark Wilmots is officieel aangesteld als bondscoach van België. Hij was al interimcoach in de laatste twee oefeninterlands van de Belgen. En nu heeft Wilmots een contract getekend voor twee jaar. Hij is opvolger van Georges Lekens. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Dennis Mooij. Hele goede middag. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort loopt het vast bij Muiden over 4 kilometer. En de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Roosteren 2. En verder in de richting van Maastricht over de A2 voor het knooppunt Europaplein ook 2 kilometer. A27, Breda-Gorkum, tussen Hankenberg en Dam 3. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A67 vanuit het Belgische Turnhout naar Eindhoven. Tussen Eersel en het knoppend de Hocht staat het stil over 6 kilometer. Want de weg is daar afgesloten. Dankjewel, Dennis. Nog één keer de hoofdpunten deze uitzending: 10% van de 65-plussers is onder voet. De Martin Toonderprijs 2012 gaat naar, strektekenaar Joost Zwarte. Hij krijgt die prijs in september.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 Wat verborgen is, nu ook als e-book, maar 595 op Libris.nl. Dit is Radio 1 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een slecht nieuwsgesprek. Hoe doe je dat? We werken lunch met Inge Eekhout, die vaak van die gesprekken moet voeren. Ze is verpleegkundig specialist in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Verder een verslag vanuit Frankrijk, waar de eerste dag van de actie Alpe 6 bezig is. En na half twee zijn stand.nl, de stelling dan, het is goed dat de SP zich gematigder opstelt om te kunnen regeren. Nou, de SP staat op minst in de peilingen, partijleider Emiel Roemer maakte er geen geheim van dat hij beste nieuwe premier van Nederland wil worden. En daarmee lijkt de alle oude slogan Zeg nee, stem SP in de pullen, prullenbak te zijn verdwenen. In het conceptverkiezingsprogramma van de SP wordt opvallend veel compromissen voorgesteld. Het programma is optimistisch en realistisch, al dus de partij zelf. We zijn benieuwd wat u vindt. Het is goed dat de SP zich gematigder opstelt om te kunnen regeren. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 0800 1101 is een gratis telefoonnummer. U kunt naar de website gaan: www.stand.nl of eens of oneens twitteren, maar doe dat dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Hoeveel varkens of koeien mogen er in één megastal? Vanmiddag verraadt de Tweede Kamer daarover. Staatssecretaris Bleker heeft alvast gezegd wat hij ervan vindt. Hij heeft zijn normen bekendgemaakt. Maar die zijn best omstreden. Verschillende organisaties vinden dat het dierenwelzijn op deze manier nog lang niet in orde is. Aan de telefoon is Johnny Bull. Hij is varkenshouder in Horsen in Brabant. Dag meneer Bull. Goedendag, Johnny Bull. Hoeveel varkens hebt u zelf? Wij hebben zelf 1400 fokseugen en 8000 vleesvarkens. Ik pak even de cijfers van Bleken erbij. Ja. U zit er nog net onder. Ik zit nog net onder de grens, ja. Ja. Dus, u, uh, uh, wat, wat hebt u nou een megastal of niet dan? Wat, hoe, hoe kun je dat betitelen? Ja, wat is een megastal? Ik denk niet dat wij een megastal hebben. Uh, op dit moment moeten de varkens gewoon 30 tot 40 cent meer ruimte hebben in 2013. Dus de stallen zijn automatisch al groter. En bij ons bedrijf werken vier medewerkers. ...en ik en mijn vrouw samen. En uh, dus ja, per persoon hebben we niet meer als een gewoon een gezinsbedrijf. Ja. Dus wij zijn eigenlijk ook gewoon een gezinsbedrijf... ...en de stallen zijn iets forser. Maar ja, uh, ja wat is groot. Ja. Zij, ik, ik heb Bleker uh, gehoord uh, van de week op de radio... ...bij, bij Van Kokkeman, toen hij die, die normen al bekend maakte... ...en toen zei hij van, eigenlijk is wat waar ik nu mee kom... ...is een mooie tussenweg tussen het dierenwelzijn... ...om die, uh, laten we zeggen, hun zin te geven... ...en ook nog de mogelijkheid voor voor boeren en ondernemers om een boterham te verdienen. Bent u het daarmee eens? Ja, niet helemaal. Ik denk dat het niet goed is om uh, aantallen te noemen. Ik denk uh, op een groot bedrijf is het dierenwelzijn zeker niet slechter. Want er loopt gewoon meer personeel rond om die dieren te verzorgen. Dus het hoeft niet... Grote aantal dieren hoeft niet speciaal slechter te zijn. En als je een groter aantal dieren hebt kun je per diercategorie één medewerker op het bedrijf zetten. Daardoor wordt de ziektedruk op je bedrijf eerder kleiner als op een klein bedrijf waar alle diercategorieën door elkaar liggen. Dus ik denk dat je geen normen moet noemen, Dan proberen alle ondernemers die varkens willen, ook proberen zo snel mogelijk naar dat aantal varkens toe te groeien. Mm. En dan, uh, ja, dan creëer je eindelijk een uitbreiding. Ja. Ik denk dat dat niet goed is. Maar wat voor ruimte hebt u dan nog? Want ik bedoel, u zit er al bijna aan. Uh, als ik even snel tel, uh, 2000 onder de, de norm voor de vleesvarkens en, of en 100 onder de zeugen. Ja, ik heb uh, die aantal dieren op twee bedrijven liggen. Dus ik heb al twee locaties. Aha. Ja, dus ik kan op alle de locaties nog een stukje uitbreiden. Ja, ja u, kunt, u kunt nog wat uitbreiden. Uh, toch is het zo, hè, want uh, ja, u zegt van, het uh, doet maar geen normen. Maar ja, dat is wat de Kamer volgens mij niet wil en ook heel veel mensen niet. Want uh, die zeggen van, ja, dat zijn, dat is ook een, een, een punt. Ja, ik denk zelf dat uh, in een grote stal is het dierenwelzijn zeker niet slechter. Wij uh, in een grote stal of in een kleine stal, de dieren, hebben gewoon allemaal evenveel oppervlakte. Ja, maar hoe, maar hoe, hoe, hoe verklaart u dan die weerstand daartegen? Dat is een stukje onbegrip van de mensen. Die zien daar een heel groot gebouw in een landschap staan en, en dan weten ze we niet wat er in die stallen gebeurt. En dan is het een stukje onbegrip dat de mensen niet weten wat er gebeurt. Maar Ik denk dat wij het zelf beter moeten laten zien. Laat die mensen maar naar de stal kijken. Laat maar zien hoe die dieren bij ons in een grote stal erbij liggen. Dan denk ik dat het beeld uh, heel anders is. Hmm. Mensen hebben nog een te romantisch idee van uh, hoe een, een vak, uh, laten we zeggen, zijn tijd uh, in, in de stal doorbrengt. Dat denk ik wel dat de, men, de, de algemene mensen wel heeft. Hmm. Dus uh, dat is ook iets voor de sector misschien om daar toch dan wat meer duidelijkheid over te verschaffen? Ja, ik denk dat wij uh, daar wat dat betreft iets open in moeten zijn. aan mensen hoe we moeten uitnodigen, kom in een stal kijken. Maar dat wordt op dit moment ook best wel gedaan. Uh, je kunt op veel plaatsen naar een gezichtstal gaan kijken, naar varkens. Ja. Zij, gaat u dat debat volgen in de Kamer eigenlijk? Want dat is natuurlijk toch wel belangrijk wat daar uitkomt. Uh, en, en wat dat, dat betekent voor uw toekomst ook veel. Ik ga dat debat vanmiddag even volgen, ja. Ja, ja. Nou, veel succes ermee dan. Ja, en dank dankjewel. En dank dat u even naar de telefoon kwam. Johnny Bull is okay, dat. Oké, ja, niks te danken. Tot ziens. Vandaag en morgen proberen ruim 8000 fietsers de Alpe du West te bedwingen. De eerste paar duizend doen dat vandaag al, morgen dus de andere. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF-kankerbestrijding. En eh, als in het ziekenhuis kanker bij iemand wordt geconstateerd... dan volgt vanzelfsprekend een, een zware tijd. En de eerste klap is natuurlijk als je te horen krijgt dat je kanker hebt... Inge Eekhout heeft hier vaak mee te maken. Zij is verpleegkundig specialist en moet geregeld slecht nieuwsgesprekken voeren. Mevrouw Eekhout, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Even, u bent uw verpleegkundig specialist. Wat houdt er precies in? Uh, ik ben verpleegkundige en ik heb een masteropleiding gedaan. En daardoor kan ik medische taken van de artsen overnemen. En in mijn geval is het dan zo dat ik medische taken van de chirurgen overneem. Uh, dus ik doe eigenlijk alles wat de chirurgen doen, behalve opereren... Dus ik zie patiënten hmm. door het hele traject heen. Maar diagnose stellen, zo, dat, dat mag u gewoon doen aan de hand van foto's. En u doet dat in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam? Ja, ja. daar ben ik werkzaam. Ja. Als een van de uh, meer dan veertig verpleegkundig specialisten bij ons in het ziekenhuis. Ja. En dus moet u vaak gesprekken voeren met mensen uh, als u de hele zaak hebt bekeken... van nou, nou dit, dit ziet er niet goed uit. Uh, ja, um, eigenlijk is het zo dat we ja, wekelijks, tweewekelijks eigenlijk... Um, mama hebben. Ik werk dan op het gebied van borstkanker... waarin wij mensen zien die een nieuwe afwijking hebben gevoeld... of via het bevolkingsonderzoek zijn gekomen... en die eigenlijk in één dag de diagnose krijgen... of ze borstkanker hebben, ja of nee. En dus wij zien de mensen smorgens... en dan gaan zij naar alle onderzoeken... en dan smiddags hebben wij, nadat wij met z'n allen overlegd hebben... de uitslag voor de patiënt en gaan wij die ook meedelen. En hoe ga je dan zo'n gesprek aan? Um, ja, eigenlijk wat je doet is... Um, omdat je die mensen al smorgens hebt gezien... Um, ja, val je eigenlijk met de deur in huis. Dus het eer, ja, dat is waar je mee begint. Ik heb helaas slecht nieuws voor u. Um, dus dat is eigenlijk... Ja, dat is wel de, ja, de eerste... Ja, zo kom je binnen. Ja, en, en mensen hebben dan natuurlijk vragen ook al, al, al gelijk... Uh... Nou, dat wisselt heel erg. Um, er zijn een aantal mensen die zijn er die hadden wel enigszins rekening mee gehouden dat ze um, kanker hadden of zouden kunnen, de diagnose zouden kunnen krijgen. Er is natuurlijk ook een aantal mensen waarbij het echt volledig overvalt. En die hebben geen vragen. Die zijn echt, um, nou ja, als het ware, kijken je aan en denken, nou, dit kan, dit bericht kan echt niet voor mij zijn. Ja. Ja, en daar is dus meer tijd voor nodig, denk ik, dan om, om die mensen in ieder geval van, van te overtuigen dat het echt zo is en, en, en wat er verder moet gebeuren. Um, ja, die tijd hebben we, die tijd nemen we ook. Um, wat je altijd goed, waar je goed naar moet kijken is wat er op dat moment met die patiënt gebeurt. Op het moment dat je merkt dat de patiënt meer informatie nodig wil hebben, zal je dat op dat moment ook geven. Op het moment dat je denkt van nou ja, we hebben hier toch echt iets meer tijd voor nodig, dan zal je sowieso een tweede gesprek uh, plannen. Dat Hoe... doen wij Sowieso in het ziekenhuis. Hmm. Um, maar dat, ja, dat, zal, dat is wel per patiënt heel erg verschillend. Hoeveel van dit soort gesprekken voert u in een week? Um, nou, soms drie tot vier. Um, ja, dus dat is best wel veel. Ja, ja wat doet dat met u zelf? Um, ja, dat wisselt ook. Um, ja, je gaat met een bepaalde professionaliteit zo'n gesprek in. Of, ja, maar er zitten mensen tegenover je. En um, het is wel heel erg afhankelijk van ja, wat voor wat voor mensen je tegenover je hebt en welke reactie er komt, um, hoe erg dat bij mijzelf binnenkomt, ja, ja of nee. Ja. Ja, ik snap dat. We, we praten zometeen verder. Inge Eekhout, verpleegkundig specialist in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Want uh, ja, we hebben al de hele week aandacht hè, voor die actie, du Duzes. Anne van der Veen, onze verslaggever, is al de hele week in Frankrijk... om verslag te doen van de fietstocht daar. Vandaag dus de eerste dag. Uh, de eerste dag dat mensen de berg omhoog rijden. Anne staat daar bij de finish. Uh, zijn er eigenlijk al mensen boven gekomen? Ja, er is al een hele groep voor de eerste keer boven gekomen. Uh, want er is ook al vroeg een start vanochtend om 10 uur. Ze zijn niet zo snel als Pantani. Die heeft in de Tour het een keer in 37 minuten gedaan. Nou ja, ruim 37 minuten. Maar ook uh, de gewone man en vrouw uh, zijn nu wel voor de eerste keer boven. Koersdirecteur uh, Tom de Geus staat bij mij. Het verloopt goed, hè? Het gaat, het gaat ontzettend goed. En inderdaad, uh, het is goed om te zeggen, alpje 6 omhoog fietsen is geen wedstrijd. Het gaat erom dat je bovenkomt en dat je fietst voor het doel waarvoor je fietst. En dan is het tempo en de tijd eigenlijk niet zo belangrijk. Heel veel mensen doen daar meer dan een uur of soms zelfs twee uur over. En dat is helemaal prima. Jij staat ook hier bij mij omdat je ook nog psychotherapeut bent in het dagelijks leven. In de studio gaat het ook echt over de verwerking van die ziekte. Hier zijn 25.000 mensen bij elkaar die allemaal wat met die ziekte te maken hebben. Ja, veel werk voor een psychotherapeut, lijkt mij. Okay. Nou. Ik lach er een klein beetje bij, want het is, uh, dat is het mooie van uh, wat er hier gebeurt. Hier zie je eigenlijk een ongelooflijk mooi natuurlijk proces op gaan komen. Dat heel veel gewone mensen elkaar ongelooflijk veel steun en support kunnen geven. En ook geven. En dat is eigenlijk uiteindelijk altijd het aller aller allerbeste. Als er geen professionals aan te pas hoeven te komen om te leren omgaan met zo'n diagnose. Om te verwerken wat er met je gebeurd is. Maar er kan dat in je eigen veilige familie vriendenkring. Is dat uiteindelijk altijd het beste. Maar dat is als, het, uh, als je goede vrienden hebt, familie die je steunt. Uh, maar ja, er zijn ook mensen die kunnen er eigenlijk niet mee omgaan. Uh, zijn daar tips voor? Want je hebt gesloten boeren, zullen we maar zeggen. Ja, je hebt gesloten boeren. Nou, een van de tips is, en dat is tegelijk wat jij ook hier nu ziet... de kracht van dit evenement is dat heel veel mensen heel erg open naar elkaar toe worden. Hier is een omstandigheid dat iedereen weet dat je hier komt... omdat je, je hebt iets te maken met kanker. Dus dat praat er makkelijk over. Een van de tips is, inderdaad gesloten boer... probeer jezelf open te maken en praat met anderen over wat het voor je betekent. Want als je met anderen praat over wat iets voor je betekent... kan je die betekenis ook een beetje bijstellen. En als die betekenis ongelooflijk negatief is... en je kan hem bijstellen naar iets waar je wat beter mee uit de voeten kan... dan ben je op de goede weg. Want als het alleen maar negatief is, sluit het je op val je eigenlijk stil qua energie en ga je een heel moeilijk periode van je leven in. En als je er weer beweging in krijgt, waardoor je ook weer wat licht kan maken, hier of daar, dan kan je er wat beter mee omgaan meestal. Nu zijn er ook heel veel vrijwilligers die misschien geen eens wat met die ziekte te maken hebben. En die schrikken misschien wel, want het is ook wel confronterend. Wat zeg je tegen hen? Nou, die, die schrik inderdaad. Hè. Dat zijn mensen die dan daarna zeggen, ik weet nu waarom ik hier ben. Ik weet nu wat een stukje van de essentie van het leven is. En de essentie van het leven kom je tegen als je geconfronteerd wordt met de dood. Want dat is onmiddellijk de andere kant. En wat je tegen hun zegt is, laat het toe dat het je ook pijn doet. Praat erover, lach erover. En ga ermee aan de slag met jezelf, zodat je leert om dat te hanteren. Want dat hoort bij het leven. Het is niet alleen hier heel erg zwaar, hoor, Jurgen, want ik kijk weer even naar de finish. En er komen heel veel blije mensen binnen die die berg hebben beklommen, die 21 bochten. En morgen sta ik ook hier boven op de top. En dan zullen we ook eh, wat meer de positieve kant van het evenement belichten. Maar het is ook heel erg positief als je blij kan zijn omdat je er mag zijn... en omdat je weer volop in het leven staat en dat het ook zo voelt. Dat was gisteren ook met een van onze patiënten... Ja, goed. Euh, nou, morgen meer dus vanaf de berg daar. Anne van der Veen was dat, vanuit euh, Frankrijk. Ik praat hierdoor met Inge Eekhout, verpleegkundige specialist... in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Um, u, u zei net al, hè, van uh, sommige mensen hebben niet direct uh, vragen. Uh, nou, we horen net ook. Uh, mensen, de een is uh, heel erg gesloten, de ander juist misschien veel meer uitgesproken en, en, en verdrietig. Ja. Uh, lijkt me allemaal lastig. U, u, u zit vooral met uh, mensen die met uh, borstkanker te maken hebben. Daar is van bekend dat de overlevingskans groot is. Ja. Is dat dan toch een ander gesprek dan dat je uh, ja, een, een, een hele erge vorm van kanker hebt? Um, nou, ik denk slecht nieuws is slecht nieuws. Um, bij welke hè, In welke situatie dan ook. Ik denk wat wel... Um, ja, in het geval van borstkanker zo is, is dat je mensen wel een heleboel hoop mee kunt geven. In een heel aantal gevallen. Want er zijn natuurlijk ook gevallen waarvan al bij voorbeeld vaststaat dat dat toch minder is. Um, maar slecht nieuws blijft uh, voor een patiënt slecht nieuws. Ja. En bent u wel eens verbaasd over de reactie van mensen? Ik bedoel, maakt u wel eens iets mee van, nou dat had ik echt totaal niet verwacht? Of... Nou, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat het mij juist verbaast hoe sterk mensen zijn op het moment dat zij slecht nieuws krijgen. Er zijn natuurlijk wel eens excessen van mensen die of heel erg verdrietig zijn of heel boos. Maar ook eigenlijk... ook, bo ook boos, op, boos op u dan, want u bent dan de boodschappen van het slecht ja. nieuws. Ja, ik ben de boodschapper. En er zijn inderdaad ook zelfs mensen die willen eigenlijk daarna die boodschapper nooit meer zien. Of als ze mij tegenkomen in de gang de associatie hebben met het slechte nieuws. Maar dat is eigenlijk maar heel weinig. Over het algemeen zie je mensen dat mensen het redelijk gelaten laten gebeuren. Verdrietig. Dat, dat verdriet komt vaak achteraf als ze bij ons bij de spreekuurassistenten zitten... of bij de mama-care-verpleegkundigen. En het eigenlijk doordringt dat wat ik eigenlijk verteld heb. Want, ook, want wij gaan natuurlijk ook direct van het plan van aanpak vertellen... voor de ja. komende behandeling. Dus ja, we zijn ook een beetje praktisch. Kun je het leren, dit soort gesprekken voeren? Um, ik denk, nou, er zijn richtlijnen voor... Um, ja wil ik mijn vraag. ja richtlijnen is natuurlijk heel fijn als een soort van handvat maar um, slecht nieuws brengen zit ook een beetje in de mens dat kun je nou ja leren in de zin van dat het um, ja het, je kunt het of je kunt het niet dat ja. denk ik wel ja. en de de vorm en de inhoud daar kun je natuurlijk een heleboel op leren en op sturen maar ja het werk wat wij doen dat is iets waar we ja, wat wij fijn vinden om te doen. Ja, ja maar dat, dat vind ik opvallend, want uh, het klinkt natuurlijk best heel zwaar. Ik, bedoel, ik, ik zou er persoonlijk niet aan moeten denken dat je nee. die boodschap een paar keer in de week <laughs> moet, uh, moet doen. En toch nee. zegt u van het is fijn werk. Ik heb een leuke baan en daar hoort dat slecht nieuwsgesprek bij. Maar in dat slecht nieuwsgesprek probeer ik altijd de mensen iets mee te geven van, van hoop, van uh, nou dit gaan we doen. Of, of he, dit kunnen we doen. En dat ze, mensen altijd met iets in hun handen... ook bij mij de spreekkamer weer uitgaan. Of bij ons uh, de spreekkamer mm -hmm. weer uitgaan. Want ik denk dat we allemaal wel dezelfde intentie hebben. Um, en je ziet wat, en dat ik net ook al even hoorde... je ziet beweging in de patiënt. Je ziet groei. Je ziet eerst een soort gelaatheid... en daarna zie je, zien wij onze patiënten terug. En dan zie je daar een groei in van hoe mensen daarmee omgaan. En dan heel divers... Um, mensen die heel veel vragen gaan stellen. Andere mensen die eigenlijk helemaal geen vragen stellen. Mensen die achterover gaan zitten. Dus het is heel erg leuk om te zien... en een stukje daarin mee te mogen lopen... Ja. Uh, om dat proces uh, te begeleiden. Ik begrijp het. Fijn dat u even met ons wilde praten. Inge ja. Eekhout, verpleegkundig specialist bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Uh, zometeen is er stand.nl. Het is goed dat de SP zich gematigder erop stelt om te kunnen regeren. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Juri. Radio 1. Het NOS-journaal. Een containerschip dat vanochtend de Rotterdamse haven binnenkwam... heeft ergens op zijn tocht naar Nederland een walvis aangevaren. Het dode dier werd ontdekt op het bolvormige uitsteeksel van de boeg. De walvis is zo'n 12 meter lang. Om welke soort het gaat is nog niet bekend. De gemeente Enschede eist dat motorclub Satoudara voor 31 oktober is vertrokken uit het clubhuis in de stad. Dat voldoet volgens de gemeente niet aan het bestemmingsplan... en brandveiligheidseisen... Ook is de horecawet mogelijk overtreden en is er verbouwd zonder vergunning. 1 op de tien zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland is ondervoed. Volgens de Vrije Universiteit in Amsterdam komt dat onder meer door depressies, rouwverwerking, maar soms ook omdat ouderen pijn of weinig eetlust hebben. En het bezoek van het Nederlands elftal aan het voormalige vernietigingskamp Auschwitz in Polen heeft diepe indruk gemaakt op de spelers. Zo twitteren Khalid Boularoes en John Heitinga dat ze er geen woorden voor hebben om te beschrijven wat dit met hen doet. Ook een aantal andere ploegen die op het EK in actie komen gaan naar Auschwitz. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file... en op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Voor het knooppunt Europaplein in Maastricht 2 kilometer. De A67 vanuit het Belgische Turnhout naar Eindhoven... die is dicht door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. De afsluiting is tussen Eersel en het knooppunt De Hocht bij Eindhoven. Het verkeer staat er stil over 7 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. De SP heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Een programma waarmee de SP rechtstreeks koers lijkt te zetten naar een torentje. Zo is de verhoging van de AOW-leeftijd bijvoorbeeld geen taboe meer. In 2010 was dat wat anders. En als je nou het verkiezingsprogramma straks hebt doorgelezen. dan zul je zien dat wij vooral mensen met de lagere inkomsten. heel veel zekerheid willen bieden. Je zult zien dat wij ook voor die mensen, juist voor die mensen, op de arbeidsmarkt zekerheid willen bieden. Dat betekent dus dat het voor ons een heel belangrijk punt is dat 65-65 blijft. Dat wij niet gaan gemorrelen aan het ontslagrecht. En dat wij zorgen dat de laagste inkomens erop vooruit gaan. Dat daar dus niet de rekening gaat liggen. Ja, dat was Emil Roemer. Maar dat is wel eenmaal 2010... Het verkiezingsprogramma Toen, uh, hij lichtte dat uh, toe... en u hoorde het goed, 65, blijft 65, zei hij. Zijn die idealen nu in de ijskast gezet om te kunnen regeren... of blijft de SP strijden voor haar idealen? Ik praat erover met een van de SP'ers van het Allereerste Uur. Hij zit uh, nu in de Eerste Kamer voor die partij, senator Tini Cox. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ook auteur van het verkiezingsprogramma, geloof ik, en campagneleider, hè? Mede-auteur. Mede-auteur, ja. Maar campagneleider klopt ook. Dat doe ik ook. U bent een beetje de stratege op de achtergrond. Uh, we beginnen met uh, drie keuzes altijd in standpunt.nl. Dan mag u er maar ja of nee op zeggen. En dan zometeen aan de hand van de stelling praten we uitgebreid door. Hier komen die keuzes. De SP heeft geen breekpunten. Uh, mee eens. Premier Roemer wordt een premier van alle Nederlanders. Helemaal mee eens. Om te kunnen regeren moet ook de SP water bij de wijn doen. Ook mee eens. Drie keer jaar dus. Dan de stelling. Het is goed dat de SP zich gematigder opstelt om te kunnen regeren. We zijn benieuwd, uh, zeg ik even tegen u als luisteraar... Uh, wat u daarvan vindt, eens of oneens. Dat kunt u um, sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Stem op de website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het al met hekje standpunt. Uh, meneer Cox, wat zegt u tegen die stelling? Het is goed dat de SP zich gematigder opstelt om te kunnen regeren. Ja, dat lijkt me goed. We zeggen in ons programma ook niet voor niks dat het een optimistisch programma is. Want we proberen een uitweg op een sociale manier uit de crisis te geven. Maar we zijn ook realistisch. De staatskast staat er niet goed bij. En de, staats, en, en de kassen van heel veel huishoudens staan er ook beroerd bij. Daar kunnen we niet, niet, niet aan voorbij gaan. Nederland, zoals het nu is, is niet door ons ontworpen. Het is het resultaat van, van achtereenvolgende regeringen. Die hebben toch mede veroorzaakt dat we nu veel geld tekort komen. Ja, daar moeten we realistisch in zijn. Dus maar, we kunnen maar, niet maar... zeggen dat, dat, dat er bakken met geld beschikbaar zijn... en dat we kunnen uitheelen Maar het feit dat het gezien wordt als gematigde... daar bent u het gewoon wel mee eens? Nou, ik, ik ben een gematigd mens. De SP is altijd radicaal in onze, in onze wil om onrecht te bestrijden. Maar als je dat wil bestrijden, dan moet je er erg praktisch in zijn. En volgens mij hebben steeds meer mensen de SP... ook als een hele praktische partij leren kennen. Het gaat er niet zozeer om wat wij beloven uh, te doen als wij uh, de meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Want mensen begrijpen dat dat uh, zich niet voor zou gaan doen. Het is belangrijk om te, te laten zien wat wij denken... onder redelijke omstandigheden, met redelijke andere partners... Uh, wat we dan kunnen doen om Nederlands Sociaal ja. uit de crisis te halen. Maar ik zei het al, u bent een SP'er van het allereerste uur. Uh, u hebt ook die tijd nog meegemaakt dat... Uh, nou ja, zeg nee, stem SP. Uh, dat was de slogan. Ja, Op voorhand zei je nee als je SP'er was. Ja, dat was de periode toen de SP uh, voor het eerst in de Tweede Kamer kwam. Dat is nu alweer een, een, een, een jaar of twintig uh, uh, geleden. Uh, toen was het belangrijk dat er een tegengeluid gehoord werd tegen wat, er, wat, wat toen de politiek was. En waar we, uh, als ik eerlijk ben, nu nog steeds de verranger vruchten van, uh, van, van, van plukken van het beleid dat toen ingezet is. Maar de SP is inmiddels een grote partij, volgens sommige peilingen, de grootste partij van Nederland... En dan moet je niet alleen zeggen waar je op tegen bent... maar je moet ook aangeven waar je voor bent. En je moet ook nog aangeven dat dat een realistisch en haalbaar plan is. Maar meneer Koks er bent. is een moment geweest... waarop u dus met z'n allen bij elkaar bent gaan zitten, het, het kader... en, en gezegd hebben, we gaan die koers iets verleggen. Uh, wanneer was dat dan? Nou, we hebben in 1994 en 1998 als slogan gehad stem tegen stem SP. Daarna werd de slogan stem voor stem SP. En sinds die tijd bieden we ook bij alle kritiek die we hebben en die we nog steeds hebben natuurlijk op het regeringsbeleid en het beleid van andere partijen altijd alternatieven, hoe dat het anders en beter kan. Maar zo, zo, zoals het nu is, zoals, zoals ik het ook vanochtend lees en ik las een samenvatting in een van de kranten, uh, zo, zo dicht bij het midden bent u nog nooit geweest misschien. Nou, misschien heeft het ook te maken met veranderde omstandigheden. Er, er, er verschuift zich nou wat in de, in de politiek. En het feit dat er bijvoorbeeld op dit moment... Uh, ja, grote tekorten zijn bij de, bij de Rijksoverheid. Ja, daar, je kan er niet aan voorbij gaan. Dus je kan wel zeggen, ik wil dit meer doen... en dat meer doen en dat meer doen. Maar je zal het op een of andere manier moeten financieren. Want anders is het een loze belofte. Maar, maar zelfs op dat punt, hè, want ik, ik, voor mijn roemer... heb ik een paar weken geleden nog horen zeggen... van: ja, die 3%, uh, ja, dat zal wel als dat vanuit Brussel uh, ons wordt opgelegd. Maar uh, we moeten dat misschien eerst gewoon een tijdje laten oplopen... En dan... Dan zien we dan wel weer verder. En, en nu zie ik daar toch uh, meer tekst over. Van, nou, in de volgende regeringsperiode moet het misschien wel gewoon naar nul. Nou, de SP heeft, uh, wat dat betreft, en ik, ik, ik loop al een tijdje mee zoals u, uh, u memoreerde... heeft steeds gezegd, een, een, een, een voortdurend uh, staatstekort dat is ongezond... en uh, oplopende staatsschulden is ongezond. Want je moet het allemaal betalen. Socialisten zijn zuinige mensen. Maar om nu in 2013 nog meer te gaan bezuinigen... terwijl elke economische theorie uh, zegt, van, dat moet je niet doen. Je moet in tijden van de crisis... Moet je investeren, je moet, als je gaat bezuinigen moet je dat met, met verstand doen. En niet uh, met, met als doelstelling om een bepaald percentage te halen. Ik mag u uh, vertellen dat de meeste Europese landen die 3% ook niet gaan halen. Dus waarom doet Nederland nu pogingen om het braafste jongetje in de, in de klas te zijn? Daar zijn we op tegen. Maar om op termijn uh, de mm -hmm. tekorten terug te brengen en, en te werken naar begrotingsevenwicht. Dat, dat is niet links, ja. dat is niet rechts, dat is gewoon verstandig. En, en 3 miljard in de economie investeren, dat, is, dat, dat, dat zou je toch ook niet direct van de SP verwachten? Het bedrijfsleven een beetje... Nou, zoals gezegd, ik, ik schrijf al lange verkiezingsprogramma's mee... en het is altijd onze grote zorg geweest dat de economie eh, platvalt. En als de economie stilvalt, dan is er geen productie... dan is er geen opbrengst, dan is er geen winst... dan zijn er geen inkomens, zijn er geen salarissen, zijn er hogere sociale lasten, dan krijgt de overheid minder belasting binnen, kan de overheid minder doen en kan ook minder doen aan uh, tekortreductie en staatsschuldreductie. Dus het is, een, een, niet, niet, het is geen linkse of rechtse zaak dat de economie moet draaien. Als de economie niet draait, dan draaien wij er allemaal voor op. Uh -huh. En het, het vreemde is dat, terwijl in onze regering natuurlijk ook verstandige mensen zitten, en bij CDA en VVD ook verstandige mensen zitten, dat ze aan die economische waarheid voorbij gaan om een doel te halen van 3% maximaal tekort in 2013. Zoals gezegd, een doel dat vrijwel niemand in Europa gaat halen. Omdat iedereen in Europa weet dat het op dit moment niet... het allerbelangrijkste is om te bezuinigen... maar om de economie aan de gang te krijgen. Laten we nog even een paar dingen snel doorlopen. Die AOW-leeftijd, we hebben net die uitspraak van Roemen nog even gehoord. Dat was in 2010. Daarvan zegt de SP nu in het programma... tot 2020 65 en daarna mag het eventueel omhoog. Nou, We zijn eh, wat dat betreft nog steeds van mening dat het veel verstandiger is... om mensen onder de 65, de jongeren, maar ook de mensen boven 50 plus... aan het werk te krijgen en te houden. Daar ziet je echt iets meer om dan mensen te dwingen naar hun 65ste door te werken. Tegelijkertijd hebben we wel te doen met de politieke realiteit... dat alle andere partijen, van de PVV tot en met GroenLinks... zeggen dat ze die leeftijd omhoog willen gaan doen. Dus wat wij aangeven is, als het aan ons ligt... En hoe groter dat we zijn, hoe beter dat we het kunnen. Richten we ons op de mensen onder de 65. Als er al een politieke meerderheid is om uh, die pensioenleeftijd stap voor stap te verhogen, dan a niet te snel en b altijd met de garantie dat mensen die echt op zijn met de 65, dat die ook met de 65 gewoon met de AOW kunnen. Ja, maar goed, dat is, ik ben met me eens dat dit iets anders dan 65 is. 65. Maar wij, we zijn we zijn inmiddels een paar jaar verder in, in 1900. Twee jaar. We zijn twee jaar verder, maar we zijn nu, alle politieke partijen hebben nu wat dat betreft gezegd... ja, wij willen sowieso die leeftijd verhogen. We kijken daarnaar. We zijn, zoals gezegd, niet alleen optimistisch, maar ook realistisch. Ja. En we proberen in die omstandigheden toch nog het beste te doen. Nog een keer, mensen onder de 65 aan het werk te krijgen en te houden. En mensen boven 65 alleen door te laten werken... als ze dat ook kunnen, als ze dat willen. dan er is niks op tegen. We hebben daar nooit geen dorp van gemaakt. Maar om mensen te dwingen door te werken terwijl ze op zijn... dat is onverstandig hmm. en dat is natuurlijk niet beschaafd. ander punt is nog even de marktwerking in de zorg. Ook altijd een belangrijk punt geweest voor de SP. Uh, twee jaar geleden stelde Roemer dat uh, de marktwerking... echt moest worden teruggedraaid. En, en nu staat er, uh, marktwerking moet inderdaad worden stopgezet... maar uh, op termijn teruggedraaid. Nou, je, je, je moet beginnen, als je de verkeerde kant oploopt... moet je beginnen met stoppen. Uh, anders val je uh, Alleen volgens mij een haas en een konijn zijn in staat... om in, in de volle, volle, volle beweging om te draaien. Dus je moet stoppen daarmee, dat is stap 1. En vervolgens geven in ons programma aan... hoe dat je dan stap voor stap die marktwerking kan terugdringen. Want daar is geen misverstand over. Wij zijn van mening dat die marktwerking... niet alleen onbeschaafd uitwerkt omdat die een minder gelijke uh, toegangskansen tot de zorg heeft... maar dat die ook klauwen met geld uh, kost. Als we op een betere manier gaan budgetteren... we hebben in de verleden betere ervaring gehad met andere systemen... dan houden we geld over. En als we geld overhouden... dan kunnen we die investeren in de, in, in de gezondheidszorg. Maar daarmee kunnen we ook... die alsmaar oplopende kosten in de gezondheidszorg uh, uh, bekostigen. Er is, een, er is een groot probleem dat... we zien dat de kosten in de zorg... Uh, uh, gierend uh, uit de hand lopen. Maar we zien helemaal niet dat de gezondheidszorg... als we niet verbeteren, nou dan gaat er iets. Fout en wij denken dat door de marktwerking te stoppen, daarna te keren, door de bureaucratie, de verspilling echt aan te pakken, ons niet meer te richten van of het goed gaat met de, de producent van medicijnen of van, van van medische apparatuur, maar of het goed gaat met de, met de dokter en met de, met de patiënt... Ja. dat we dan echt een goedkopere ja. zorg en een betere zorg kunnen krijgen. Het risico zit er natuurlijk in, meneer Cox, dat, dat diehard SP is, noem ik dat maar even... mensen die al jarenlang op die partij stemmen en die dus he, vanaf het begin af aan... Uh, laten we zeggen dat, dat tegengeluid uh, dat, dat, dat, zich daarin konden herkennen... dat die nu afhaken en zeggen van ja, wacht eens even, nu schuiven we wel erg op richting... ja, P van de A, het midden, noemen, hoe je het ook wil noemen. Ik voel me aangesproken, want ik, ik beschouw mezelf wel eens een beetje als een diearts-aspect. Dat moet ook wel als je bijna veertig jaar lid van, bent van die partij. Ja. Maar we doen natuurlijk voortdurend onderzoek onder de bevolking. Wij zijn een partij die nog langs de deur gaat en met mensen praat. Ik ben ervan overtuigd dat. Uh de overgrote over meerderheid van onze achterban uh, met, uh, met onze ideeën uh, instemt. Ze begrijpt, begrijpt dat we het op dit moment zo moeten doen... en er erg enthousiast over is. En ik ben er zelf nog van overtuigd dan een de groot deel van de Nederlandse bevolking. En dat zal de komende tijd ook blijken als we verder onderzoek doen en dat publiceren... dat die van mening is dat de SP een slimme keuze maakt. Dus ons programma dat is niet alleen heel aanvaardbaar... Uh, voor onze eigen achterban, maar zal ook heel aanvaardbaar zijn... voor een hele hoop andere mensen in Nederland... die denken we moeten op een sociale manier uit de crisis... Mm. Dan moet je zuinig zijn, maar tegelijkertijd moet je niet zo dom zijn... dat je alles richt op bezuinigen en niet meer in de gaten hebt... Nou. dat de economie aan de gang moet. Je zegt iemand nog op ons forum, ik heb nog een tip voor de SP... Eh, kom niet met een mooi klinkend verkiezingsprogramma... want dat hebben we ook bij andere partijen wel gezien, 65-65... geloof ik dat wilden ze op de, op de verkiezingsavond dat al liet vallen... Eh, bij de vorige verkiezingen. Eh, maar kom voor de verkiezingen nog met een regeerakkoord, roemer, doorgerekend door het CPB, zodat kiezers precies weten... wat ze te wachten staat met een regerende SP. Nou, tegen die, die, die meneer of mevrouw kan ik zeggen... de SP laat haar voorstellen altijd doorrekenen. Zoals gezegd, we zijn een zuinige partij we staan voor wat we, wat, wat, wat we beloven. Het probleem is dat het planbureau op dit moment... nog geen gegevens beschikbaar heeft voor politieke partijen. Dus daarom kunnen we die, die doorrekening niet presenteren. Maar dat zullen we zeker doen. En we zullen ook met ons programma geven wij aan... als de SP in de regering komt, dan gaat het deze kant op. Dan gaan we niet nog liberaler, nog meer bezuinigen. Dan gaan we op een sociale manier uit de crisis proberen te komen. Dat geven we aan. En nog een keer, het programma is niet alleen optimistisch, maar het is ook realistisch. En ja. dat zal ook blijken als het planbureau daarna gekeken heeft. Meneer Cox, we gaan naar onze luisteraars. U, u luistert Heel mee fijn. en dan kom ik zo meteen graag terug... om de reacties uh, door te spreken. Het is goed dat de SP zich gematigd erop stelt om te kunnen regeren. Dat is die stelling. Bijna 1300 mensen gestemd. Intussen 66% is het ermee eens. 34% is het oneens. Stand.nl. goedemiddag. Goedemiddag, Henk van Aandeel, Amsterdam. Ik ben het ook eens met de stelling. Maar met wel met duidelijke kanttekening... Uh, uh, Roemer zegt uh, niet tegen elke prijs. Dat vind ik een beetje een dooddoener. Dat zei ja, burger ook al. Uh, ik vind uh, er moet iets te regeren zijn. Hè. Dat zijn de, de oude uh, uh, voorwaarden van de Partij van de Arbeid. Ik proef een beetje te veel uh, regeergeilheid. Zoals dat ook bij de Partij van de Arbeid uh, het geval is geweest. En wat heeft, ertoe heeft geleid dat de Partij van de Arbeid... Uh, uh, flink uh, geminimaliseerd nou, is. Ik, ik heb genoteerd de regeer Geilheid... en dat laten we Tini Cox zo meteen op reageren. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Willy. Ik wil ook even doorgeven. Ik vind het eigenlijk een hele draai van die SP. Ze, ze proberen of ze zeggen al jaren nee, nee, nee en overal nee tegen. En nu zijn ze zover ze willen zelfs regeren. En ook wel met de VVD eventueel. Nou, voor mij is het allemaal onbegrijpelijk. Sorry hoor. Ja. Ik geloof er ook niks van. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met mevrouw Van den Bergen. Ik ben het dus eens met de stelling. Want als je wil regeren, dan kun je dat niet alleen. En dan moet je vaak met een heleboel andere partijen... En dan zul je toch wel eens wat toe moeten geven. Maar ik vind het alleen zo jammer dat er nu zo uh, onderhuids allemaal van die rare opmerkingen worden gemaakt. Onder andere door Felix Meurders. Wat dan? Wat heeft hij gezegd? Nou, die zei ja en de, uh, de SP die heeft... Uh, ...van alles beloofd en nu komen ze er allemaal op terug. Dat was in de laatste minuut van zijn uitzending. En Catharine Keil die vond, maar, vond het maar raar dat meneer Roemer in een, uh, in in pak, een, in een pak komt. Die <laughs> zou dus in een arbeiderskostuum <laughs> moeten komen. Nou, voor zulke mensen moet je het ook niet hebben. Maar ik ben het dus helemaal eens met ja. de stelling en ik wens die meneer heel veel succes. Daar zal ik blij u mee zijn. Mee. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. spreek met Kees. Ik, ik hoor meneer Cox hoor ik nu eigenlijk zeggen... Dat ik uh, ook het verkiezingsprogramma niet hoef te lezen. Want uh, alles wat erin staat kan zomaar van tafel gaan en uh, dat soort dingen. En dat is al wat in de politieke jaren is, uh, aan de hand is. Er mm -hmm. wordt een flitsend programma geschreven. Maar, jij gaat erop. Maar het probleem is natuurlijk. Jij stemt erop en wat hoor je dan? Je hebt ons mandaat gegeven. Ja. Je plikt gewoon alles in de prullenbak. Ja. En ik snap best wel dat SP realistisch moet zijn. Maar ik heb ook al een tijd terug in een uitzending over verkiezingen gezegd, er zou eigenlijk in de wet moeten komen te staan dat elke partij verplicht wordt drie of vijf punten keihard te doen. En zodra van die punten afgewezen wordt, desnoods zet dan maar twintig jaar gevangenisstraf hmm. op. En maar je maar Kees, moet het beter kiezen waar je toe bent. Maar Kees, luister, het probleem in Nederland is natuurlijk dat, dat geen partij de meerderheid kan halen. Dus nee, dat klopt. Die zou, die maar, zou maar, altijd met een ander moeten samenwerken. Ik dat... ben het met je eens, maar als ik, een als ik een partijprogramma mag schrijven, dan haal ik 50% van de stemmen. En dan zeg ik later tegen al die mensen: Ja, sorry, ik moest met anderen regeren. Ja. En dan ga ik gewoon met alle winden mee. Maar dan heb ik wel een x-aantal baantjes. Voor 95.000 euro in die Tweede Kamer. Ja, ja, ja, ja. Uh, anderhalve ton in, in, in het kabinet. Ja. En dan zijn we weer klaar. Het is gewoon baantje poly. Je ja. moet gewoon weten waar je aan toe bent. En beloftes zijn beloftes. En het verkiezingsprogramma is voor mij een nee. belofte. Daarom stem ik ook nooit meer P van de A. Want PvdA heeft mij blazen, het komt niet aan de ziektewet, zei Kok. Ja. Ja. Hij zat er nog niet de ziektewet van ja. okay, aangepakt. We hebben aangepakt, ja. we hebben EES aangepakt. Het is duidelijk, dankjewel. Oké, okay, goeie. goeie. Kees uh, is dat. Um, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind prima dat de SP zich gematigd opstelt. Maar als de bedoeling is dat ze in de regering komen, dan heb ik er wat meer moeite mee. Want? Nou, uh, dit is een partij en dat kleeft aan hun die uit de Marxistisch, leninistische en hmm. Maoistische beweging uh, voortkomt. Maar ik bedoel, en... Als je wat, wat wil veranderen in Nederland, dan, ja, dan kan je wel in de oppositie blijven roepen. Maar je moet toch eens een keer ook misschien dan die verantwoordelijkheid nemen ja, en willen maar, nemen. ben het volledig met je eens. Maar zolang uh, mannen van het eerste uur als Marijnissen, uh, Remy Poppen en, en uw studiogast achter de schermen uh, aan het touwtjes trekken, heb ik daar grote, hele grote problemen mee. Oké, okay, want omdat ze nu iets anders zeggen dan wat ze eerder zeiden. Nou, ik, ik, ik vind uh, als je bekijkt hoe de SP met zijn uh, volksvertegenwoordigers omgaat... iedereen die maar een beetje afwijkt van de partijlijn, mm. die kan vertrekken. Ja. En dat vind ik heel ondemocratisch. En dat doet het ergste vrezen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Antonia. Uh, ik ben mee eens... ook last is alleen maar voor... Een stukje evenwicht. Voor het evenwicht. Voor het de evenwicht, denk ik. Want lang, langzaam is het toch zo dat, um, dat voor de burger, welke die SP vertegenwoordigt in mijn ogen, die, die minder bedeelde enzo, enzovoort, die democratie afbrokkelt. Mm. Verschrikkelijk vinden zich die politici. De, die kloof tussen de politici en de burger steeds verder van elkaar uitleven. Dat is toch niet goed? En nu denk je dat en SP... Ik denk een beetje water bij de wijnen. Ik vind het oké okay. ja, okay. als je maar vertegenwoordiger en dan die evenwicht proberen be, behalen. Ja, dank u wel. Stop het en al. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob Meijer. Nou, ik ben het er niet mee eens hoor. Nee? Niet dat ik nee, niet dat meneer Roemer gaat stemmen, maar het volgende is het geval. Kijk, meneer Roemer haalt dertig zetels in de peilingen bij elkaar... door zich op een bepaalde manier te profileren. Dan ruikt hij dat mooie blauwe leer van al die mooie stoeltjes daar zo. En dan zegt hij, ja, nou moeten we toch eventjes uh, anders ons gaan opstellen. Met andere woorden, heeft hij ons nou al die tijd gewoon een verhaal voor ogen gehouden... wetende dat, ach, het volk is toch dom en ze geloven dat wel. Maar als we dan moeten gaan regeren, ja, dan moeten we wel iets serieuzer gaan doen. Ja, maar je ja, kunt ook zeggen, Roemer dan is, dan gewoon, dan... is gewoon een politicus. Want al die politici doen dat toch? Bedoel, iedereen ja, precies, heeft een verkiezingsprogramma. Daarom, daarom, daarom weet je, uh, ik zei het al in het voorgesprek van... kijk, weet je, ik hoor al vijftig jaar lang van... Uh, als het crisis is, ja, dan moeten de mensen inleven En dat begrijpt ook iedereen. En als het dan voor de wind gaat, dan is het... ja, maar we moeten wel het dak repareren als de zon schijnt. Joh, hm. weet je, er is altijd al gestolen van me. Dus wie hm. er ook zit, ze pikken je toch leeg. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedendag, ik spreek met Johan. Dag Johan. Nou, Ik vind wel uh, dat ze inderdaad een beetje gematiger op moeten stellen. Alleen, uh, meneer uh, Roemer is dan politicus, maar wel de joker van het carnaval. Want uh, altijd uh, 65 blijft 65. Daar stappen ze nu vanaf. En ik zie er dus gewoon van gebeuren dat ik straks op mijn 67ste kan. Dan kan ik 48 jaar werken. Er wordt niks meer gepraat en, uh, over zware beroepen. Ze, ze gooien gewoon één stelling meer. Laat ze gewoon heel duidelijk zijn en zeggen van dit doen we... Dat doen we. Die, uh, voor die mensen is dat geregeld, en voor die mensen is dat geregeld. En uh, daar houden we aan vast. Ze waaien gewoon met alle partijen mee. We hebben het nu ook gezien met de Koenderspartijen. Daar kun je ook al niet meer op vertrouwen. SP die werd er niet in meegenomen. Hmm. Nu blijkt dus gewoon dat SP uh, die kant ook opwaait. De heetste aardappels worden over de verkiezingen heen getild hè, uit dat uh, akkoord. Dat is inderdaad duidelijk. De partijen durven dat uh, kennelijk niet aan voor de verkiezingen. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Goedemiddag, mevrouw van Zelthuizen. Nou, ik vind het uh, een beetje lastig of ik ja of nee zal zeggen. Ik heb uiteindelijk nee gezegd. Maar uh, wat ik het probleem vind eigenlijk... als ik nou hoor dat er... Uh, ze willen 65 in de hoogste schaal... Uh, ze willen na 350.000 euro geen hypotheek meer. Mm -hmm. Met welke partij ga je dat realiseren? Hoe ga je dat doen? Dus je gaat of je kiezers teleurstellen... He, op een enorme manier. Ja. Of je gaat met die ander mee. Ik moet er niet aan denken dat ze in de regering komen. Want eigenlijk wat het slechtste is... dat flanke partijen, en dat geldt voor de SP... net zo goed als voor de PVV... die zitten in een oppositie. En dan kunnen ze de zaak scherp houden. Ja. Maar als die in een regering komen... je hebt in de regering de middenpartijen ja. nodig. Ja. Ja. CDA als eerste. Okay. En die moet samen met de VVD en de Partij van de Arbeid. Zo hou je een land recht. Het SP Veldhuizen. maken we het kapot als die aan de regering komen. Ik dank u wel voor, ik dank u, ik dank u voor het bellen, want we gaan snel terug naar Tini Cox. Het laatste punt uh, even, en eigenlijk zit, zijn daar nou meer mensen die daar, uh, het over hebben. En dat geldt trouwens niet alleen voor de SP, maar voor alle politieke partijen natuurlijk. In de verkiezingscampagne wordt er van alles beloofd. Mensen zeggen, kom nou met drie harde punten die on onhandelbaar zijn. Dat mogen mensen zeggen, maar dan weet ik niet hoe vaak... dat zij onderhandelen over de aankoop van een bankstel... of over het, het, het, het nemen van een hypotheek... of het, het veranderen van je tuin. Kijk, een programma dat hoort je inzet te geven. Daar hoor je in te zeggen, hier gaan wij voor. Dan vervolgens is het aan de kiezer om daar gewicht aan te geven. Kleine partijen krijgen weinig gewicht. Grote partijen krijgen veel gewicht. En vervolgens ga je met die inzet... en het gewicht dat de kiezer daar aangegeven heeft... ga je onderhandelen met andere partijen. En zoals mevrouw Van den Berg volgens mij terecht zei... regering kan je niet in je eentje... Dat doe je met een ander. Maar je programma is daar van groot belang bij. En dus moet je in je programma aan de ene kant geen dingen zetten uh, die je niet waar kan maken. Aan de andere kant moet, je, moet het wel een stevig programma zijn. En wie het SP-programma leest, uh, ja, dat laat daar geen misverstand over staan, dat is een heel stevig programma. En dat aanhangers van mensen, van partijen die uh, tot nu toe altijd geregeerd hebben, zeggen, ja, ah, maar eigenlijk hoort de SP niet in de regering thuis. Dan vraag ik toch aan die, al die mensen in eerlijkheid, waarom zitten we nu zo in de problemen? Dat komt toch niet door de SP? Wij hebben nog niet meegeregeerd. We hebben een andere oplossing om sociaal uit deze crisis te komen. Ja. En ik zie in de peilingen dat heel veel mensen zeggen uh, dat gaat de goede kant op. En zoals, nog, zoals gezegd, ik heb er echt heel veel vertrouwen in. Ons kiezersonderzoek bewijst dat, dat de overgrote meerderheid van onze achterban uh, erg goed mee kan komen iemand, met, uh, iemand, met ons programma. Iemand had het over kijk uit voor regeergeilheid. Dat, dat signaleerde die een beetje bij de SP. Ja, nou kijk, als je, als je wil gaan regeren, dan zou je kunnen zeggen dat moet je vooral niet in deze tijden doen, want het, is, uh, het zal moeilijk worden. Het is moeilijk voor elke regering. Het zal ook voor een regering met de SP erin erg moeilijk worden... om sociaal uit deze crisis te komen. Maar ik denk dat een partij als de SP... die altijd op de brest staat tegen onrecht voor meer gelijkheid... als hij op dit moment waarin Nederland in ongeveer de diepste crisis zit van na de Tweede Wereldoorlog... zou zeggen, nou, nou even niet, het komt ons niet uit. Dat zou ik vooral weglopen voor verantwoordelijkheid vinden. Wij zijn bereid om onder de meest moeilijke omstandigheden... die je voor een politieke partij kan bedenken... toch regeringsverantwoordelijkheid te nemen... omdat wij denken dat wij voor een andere koers staan. De koers die we tot nu toe hebben gevolgd in, in Nederland... die heeft geleid dat we in de problemen zitten. Uh, ik zou zeggen, dan is het niet meer als redelijk... dat een partij die een alternatief heeft... en al langjarig bestaat, die ook langjarig bewezen heeft als een betrouwbare politieke partij de kans krijgt. En het lijkt erop dat de kiezers dat willen gaan doen. Wij verheugen ons op de strijd Rutte-Roemer. Uh, dat sowieso. En, en nog een hele hoop andere dingen ook. Uh, want uh, ook die andere partijen zullen zich niet onbetuigd laten. Tini Cox, voor nu bedankt. Senator, SP'er van het eerste uur heb ik al gezegd. En ook campagneleider. We zullen hem vast nog wel tegenkomen de komende maanden. Uh, even kijken nog naar onze site. Uh, dik 1400 mensen gestemd. Tussen 66% is het eens met de stelling. 34% is het oneens. Je kunt de hele middag blijven reageren. Elsbeth, voor de onderwerpen van Dit is de Dag... Ja, uh, vandaag bezoekt het Nederlands elftal Auschwitz. hebben ze vanochtend gedaan. Van tevoren werden ze daarover ingepraat door Herman Pleij. Die verschuift uh, bij ons aan om te vertellen wat hij met ze heeft besproken. Wat ze wisten en wat ze niet wisten. Uh, verder, Lauwe Verster die stapt over van Veronica naar Avro. En we gaan ook nog praten over de Alp Duzès. Ah. ah. dat is leuk. Ja. Uh, Zometeen na tweeën en nog veel meer in uh, Dit is de Dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. <middels> Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. CRV. Ze moesten onderduiken. Ze kwam door rijen en zes me halen. Werden verraden. Ja, waarschijnlijk met zwagen. En opgesloten. Negen man en één grote strontom. Duizenden jonge Nederlanders die niet wilden vechten in Indonesië.